Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Philadelphia is een vliegtuigje neergestort bij een winkelcentrum. Het ging om een medisch transportvliegtuig met zes mensen aan boord... onder wie een minderjarige patiënt en dienstbegeleider... Bij de crash explodeerde het toestel, waardoor ook op de grond in Philadelphia brand ontstond. Zeker één huis en meerdere auto's vlogen in brand. Mogelijk zijn daarbij ook slachtoffers gevallen. Hamas en Israël gaan vandaag weer gijzelaars en gevangenen vrijlaten. Voor de vierde keer sinds het staakt het vuren in Gaza van kracht werd. Hamas laat drie Israëlische gijzelaars gaan. Drie mannen die werden ontvoerd uit twee kibboetsen. Eén van hen is Jarden Bibas, die samen met zijn vrouw en twee jonge kinderen werd ontvoerd. Volgens Hamas zijn de vrouw en kinderen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. In ruil voor de drie gijzelaars laat Israël 90 Palestijnse gevangenen vrij. Ook gaat vandaag de grensovergang bij Rafah open, zodat Palestijnen die dringend medische zorg nodig hebben daarvoor naar Egypte kunnen. In België hebben de formerende partijen een regeerakkoord bereikt. Formateur en beoogd premier Bart de Wever heeft daarover verslag uitgebracht aan koning Philip. De Wever gaat met zijn Vlaams-nationalistische N-VA een bonte coalitie aan... met de Vlaamse en Waalse christendemocraten, de Vlaamse sociaaldemocraten en de Waalse liberalen. De partijen gaan belangrijke hervormingen doorvoeren in de pensioensector, de arbeidsmarkt en de belastingen. De formatie duurde zeven maanden. Dat de Wever nu premier van heel België wordt is opmerkelijk. Zijn partij wil Vlaanderen juist losmaken van Wallonië. Het weer. Het is droog en koud. Op veel plekken vriest het een paar graden. Lokaal kan het mistig zijn. Overdag geregeld zon. Alleen in het noorden kan het een tijd grijs blijven. En het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. sirens for a welcome there's blood stain for your pain and your telling 6.9 ZFN, Zfn. Je voor t, t voor m, je voor t, t voor m, je voor t, t voor m, je voor t, t voor m. Doe Mere por ti, por me, la rosalia, mira, quién lo diría Que tal aquí Natasass son sonaría. ¿A son ¿A? Quién lo diría Que tal Aquina tasa son sonaría Por ti? quién lo diría Que tal Aquina tasa son sonaria <tomstiging> Het rythme van Zandfold op 106.9 FM That funk, that sweet, that Say, funk is good. Give it <laughs> me, give me that, stuff, that funk, that sweet, that Say, funk is good. Give it me. Give it me. me, give it it to me, it me. It it to me, it me. give a it that funk, that sweet.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 We can't Dreams come true Don't you ever...